9 uur. Het NOS journaal. Jan van der Putten. De energiebedrijven Eneco, Nuon en Essent verlagen volgend jaar hun tarieven. Een gemiddeld huishouden gaat zo'n 80 euro per jaar minder betalen voor gas. En Nuon verlaagt ook de elektriciteitsprijs. Met hoeveel is nog niet bekend. De gasprijs kan omlaag dankzij de economische crisis. Bedrijven gebruiken minder gas en daardoor zijn er grote voorraden... en kunnen energiebedrijven goedkoper inkopen. De energiebedrijven waarschuwen dat de meevallen voor een deel teniet wordt gedaan... doordat de belasting op energie waarschijnlijk omhoog gaat. Nederland heeft de opleiding van onderofficieren van de politie in de Afghaanse provincie Kunduz voorlopig stilgelegd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken schrijft aan de Kamer dat Afghanistan zich niet aan de afspraken lijkt te houden. In de brief staat dat door Nederland opgeleide politiemensen kennelijk ook buiten Kunduz worden ingezet. Er was afgesproken dat de politiemensen alleen in Kunduz actief zouden zijn, omdat de Tweede Kamer zeker wilde weten dat ze alleen voor civiele taken worden ingezet. De Afghaanse autoriteiten is om opheldering gevraagd. De opleiding van gewone agenten was al gestaakt, omdat er genoeg Afghaanse trainers zijn. Mensen die vorige maand ziek zijn geworden door het eten van besmette zalm eisen een schadevergoeding van vishandelaar Foppen. Bij letselschade-expert Drost hebben zich tot nu toe zo'n 20 mensen gemeld. Ze belanden allemaal in het ziekenhuis na het eten van zalm, die was besmet met salmonella. Verfproducent Axo Nobel heeft in het derde kwartaal een verlies geleden van 2,4 miljard euro. Axo schrijft eenmalig 2,5 miljard af op zijn verfactiviteiten, omdat er in Europa en de VS de vraag naar verf afneemt. Zonder die afschrijving boekt het bedrijf nog een netto winst van 540 miljoen, 7 procent meer dan een jaar geleden. Een ander probleem van Axonobel is dat topman Buchner sinds september ziek thuis zit. Vorige maand veroorzaakte dat een val van de beurskoers met 15 Inmiddels is de koers weer wat gestegen. Weer nog in het westen wat regen, vanmiddag op de meeste plaatsen droog... en vooral in het oosten ook zon. Het wordt 16 tot 21 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog, met in het oosten en zuidoosten de meeste zon... en het wordt 20 tot 23 graden. ANEB-verkeersinformatie. Ah, de dagelijkse files rond Amsterdam leveren nog veel vertraging op. Zeker op de A6, de A7 en de A8. Maar ook bij Rotterdam is het nog een rommeltje op de weg. Lange files op de A20 in beide richtingen, maar ook op de A16. De opvallende files die staan op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Bij Pathoevedorp acht kilometer na een ongeluk. De rijstroken zijn weer vrij. Rondom knooppunt Prins Klausplein Den, bij Den Haag staan nog veel files. Heeft onder andere te maken met een ongeluk op de A12 vanuit Soetermeer. Er staat 8 kilometer file voor het knooppunt. Dan de A16, Breda, richting Rotterdam. Tussen Zwijndrecht en de Van Brienenoordbrug, 10 kilometer. Op de parallelbaan is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook ligt eruit. En de A44, Den Haag, richting Amsterdam. Voor knooppunt Burgerveen, 8 kilometer vanaf Sassheim. En bij het knooppunt is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht.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 Centraal Beheer Achmea regelt het gewoon voor u. U bent werkgever en u heeft een aantal... Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. ...in dienst. U heeft te weinig tijd om u te verdiepen in het pensioen van u. Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. U belt even Apeldoorn, u vertelt dat u er meer over wilt weten... En u krijgt het luisterboek over pensioenen toegestuurd. Een cd die precies 349 seconden duurt... zodat u in de auto op weg naar de zaak alles kunt horen... wat u over het pensioen van u... Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. Moet weten. Bel even Apeldoorn of kijk op centraalbeheer.nl slash zakelijk. Hallo, Tom de Ridderen hier. Met een bericht voor elke ondernemer met een auto. Een tankpas van een bekend merk met 8 cent liter korting... Ja, op de veel te hoge adviesprijs. Maar aan de pomp betaalt u zonder pas hetzelfde. Dat is geen korting. Met de Nationale Tankpas van MKB Brandstof bent u echt goedkoper uit. Niet merkgebonden, dus u kunt bij elk tankstation tanken. Zo profiteert u van de fikse prijsverschillen aan de pomp... tot wel 5 euro per tank. Vraag ook die pas aan op www.mkbbrandstof.nl Nederland is een land van spaarders. We sparen voor later, voor iets leuks, voor de zekerheid of gewoon omdat het kan.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 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over negen. Het ministerie van Defensie heeft de opleiding voor onderofficieren... in de Afghaanse provincie Kunduz stilgelegd. Vanwege onvolkomenheden in het plaatsingsproces. Wat dat betekent, hoort u zo dadelijk hier op de zender. Eerst naar een belangrijke rechtszaak in Haarlem. En dat is de rechtszaak tegen Ton Hoymaers. Staat op het punt van beginnen. De oud-gedeputeerde van de provincie Noord-Holland... wordt verdacht van witwaspraktijken, omkoping en valsheid in geschriften. Edwin van den Berg is bij de rechtbank in Haarlem... en moet naar binnen zodra ze daar gaan beginnen. Edwin, maar nog snel even. Is Hoymaers er al? Ja, Hoymaers kwam uh, zojuist met uh, zijn advocaat... Uh, vanuit het parkeergraas hier onder de Halemse rechtbank uh, naar binnen... een minuut of tien uh, geleden zit. Uh, dat merkte ik gelijk geharnast in deze zaak. Zij het nog steeds ongelofelijk te vinden... dat hij zich hier uh, vanochtend moet verantwoorden... bij de start van dit ongetwijfeld lange proces. Noemt het onderzoek door het OM ondeugdelijk. Ik uh, confronteer hem natuurlijk met het feit... dat het Openbaar Ministerie niet zomaar komt met zulke zware aantijgingen... die je net zelf noemde, omkoping, corruptie valsheid in geschrifte witwassen. Maar hij blijft erbij dat hem geen blaam treft... dat het onderzoek niet deugt en dat zal hij vandaag ook ongetwijfeld samen met zijn advocaat hier bij de rechtbank naar voren brengen. Want wat zal er vandaag gaan gebeuren? Het begint meestal met uh, wat ja, formaliteiten, ja, ja, precies, vandaag ook, Lara. Het heet formeel een regiezitting. Dat betekent dat uh, de rechtbank uh, uh, zal vragen aan het Openbaar Ministerie hoe het staat met het onderzoek naar onder meer ook de bedrijven. Want tot nu toe wordt alleen Hoijmeijers zijn vrouw en een bevriend makelaarskantoor gedagvaard Het onderzoek naar de bedrijven die hem en zijn vrouw hebben gefetteerd, dat loopt nog. Nou, het uh, uh, zal duidelijk moeten worden hoe het daarmee staat met dat onderzoek. Uiteraard zullen ook Hoijmeijers zelf en zijn advocaat het woord krijgen uh, of zij uh, uh, getuigen willen gaan horen die uh, Hoijmeijers gaan verdedigen. Nou, Dat soort procedurele zaken zullen in de loop van deze ochtend naar voren komen. Dus uh, van een straf eis die door het OM wordt gesteld, is vandaag nog zeker geen sprake. Dit is het begin van een lang proces. Oké, okay, Edwin van der Berg, als er wat nieuws te melden is... dan horen we het wel van je. Vanuit Haarlem, Dankjewel. Nederland heeft de opleiding van onderofficieren van politie... van de Afghaanse provincie Kunduz voorlopig stilgelegd. Reden is dat Afghanistan zich niet aan de afspraken lijkt te houden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft erover een brief gestuurd aan de Tweede Kamer. In Den Haag wil ook bon, politiek verslag geven. Uh, Wilco, uh, Lara zei het net al, het gaat om onvolkomenheden in het plaatsingsproces. Ja, Wat betekent dat, dat? Dat is de officiële formulering. En het komt erop neer dat sommige van die onderofficieren nu in andere provincies dan Koenders aan het werk lijken te worden gezet door het Af Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Nou, en Het probleem is dat dat tegen de afspraak is uh, met Nederland. Want met Nederland is destijds afgesproken... dat uh, uh, agenten en onderofficieren die door de, de Nederlandse missie worden opgeleid... dat die alleen in Koenloes aan het werk worden gezet... omdat ze daar een beetje in de gaten kunnen worden gehouden... en omdat dan voorkomen zou kunnen worden dat ze ook uh, militaire taken krijgen. En dat was een van de voorwaarden van uh, GroenLinks destijds... Aan, uh, aan de medewerking van die missie... En, uh, want GroenLinks zei, ja, we willen er wel aan meewerken... maar ze mogen geen militair werk gaan doen. Het moeten wel echt uh, politie, uh, mensen zijn die politiewerk doen. Ja, dat is interessant, Wilco. Want uh, ja, is het zo dat de Afghanen zich niet aan de afspraken houden... of zijn die afspraken misschien niet werkbaar? Uh, misschien is het allebei wel waar. Uh, als, ze, als, die agenten, of als die onderofficieren inderdaad in andere provincies aan het werk zijn dan Kundus, dan houdt uh, Afghanistan zich strikt genomen niet aan de afspraak. Tegelijkertijd is het natuurlijk praktisch gesproken ook een hele merkwaardige afspraak. Nederland doet die missie daar samen met uh, Duits, uh, Duitsland. Duitsland is de leading nation, die leidt nog veel meer mensen op. Nou, onderofficieren die door de Duitse missie worden opgeleid... die mogen wel in andere provincies aan het werk. En dan dat kleine aantal onderofficieren dat door Nederland wordt opgeleid... mag dan niet in andere provincies aan het werk. Uh, ik kan me voorstellen dat dat in een land als Afghanistan... voor de autoriteiten daar uh, buitengewoon ongemakkelijk is. Bovendien treedt er daar ook nog wel weer eens een andere minister aan... die die afspraken dan misschien ook weer ietsje anders interpreteert. Dus um, ik, ik denk dat het ongeveer zo zit. Ja, lastig werkbaar, laten we het zomaar benoemen. Maar het ja, gaat dus, Wilco, dus om het toezicht... Het is het is niet zeker dat ze in het, aan het front worden ingezet of in, in het leger worden ingezet. Nou, maar het lijkt wel op dat. Uh, ja, het, en het, lijkt, uh, het is niet het vermoeden dat ze nu voor militaire taken worden ingezet, maar wel dat ze in andere provincies worden ingezet. En ook dat is dus al uh, tegen die afspraken in die destijds uh, zijn gemaakt onder, onder, uh, in, onder, uh, indruk, onder druk van GroenLinks. Uh, want anders wilde GroenLinks dus die missie niet goedkeuren. En ja, GroenLinks was toen nodig om een meerderheid te hebben in de Kamer voor die missie. Uh, en ja, je zou overigens ook zo kunnen zeggen dat die missie GroenLinks uiteindelijk zelf noodlottig is geworden. Want ze hebben nu nog maar vier zetels. Maar dat is weer een heel ander verhaal. Ja, en om hoeveel militairen of politieagenten gaat het? Is dat al duidelijk? Of wordt dat onderzocht? Nou ja, één opleidingsklasse telt ongeveer 20 à 25 mensen. En de opleiding van die onderofficieren is dus nu tijdelijk uh, stilgelegd. Dus er, ze krijgen nu ongeveer 20 of 25 mensen die krijgen, krijgen ja. geen les. Die zijn in afwachting van hervatting. En de ambassade, de Nederlandse ambassade in Afghanistan, die is nu uh, aan het uitzoeken hoe het precies zit en wat er dan precies mis is gegaan. En het ministerie schrijft ook dat het nog wel eventjes kan duren voordat dat uh, duidelijk wordt. En je hebt het over een klasje, 20. Wat betekent dat voor de missie? Uh, voor de missie betekent dit voorlopig niks... want uh, andere Nederlandse opleiders zijn nog steeds bezig met het begeleiden van gewone agenten. Uh, die leidt Nederland niet meer op omdat de Afghaanse uh, autoriteiten inmiddels zelf voldoende trainers hebben. Uh -huh. uh, maar Nederland begeleidt nog wel die gewone agenten uh, als ze het, het veld opgaan, als ze de provincie ingaan. Uh, dat gaat allemaal gewoon door. Ja, en wat het verder voor de, voor de Nederlandse missie betekent uh, op de langere termijn... Uh, dat lijkt me niet zo heel erg veel... Uh, premier Rutte wil die missie graag gewoon door laten gaan tot uh, 2014, want dat is ook de afgesproken einddatum. Nou, hij is nu natuurlijk aan het formeren met de Partij van de Arbeid, die tegen de missie was. Maar de verwachting is dat de Partij van de Arbeid in dat voor hele formatieproces uh, niet zal proberen om uh, de missie eerder te beëindigen uh, dan al is afgesproken. Dus ik verwacht dat de gevolgen voor de, voor de Nederlandse Koenigsmissie uh, eigenlijk uh, vrij klein zijn. Oké, okay. Wilko vanuit Den Haag. Dankjewel. Het worden spannende dagen in Brussel. Vanmiddag begint daar de Eurotop. En het belangrijkste onderwerp op de agenda... is het hervormingsplan van Herman van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad. Van Rompuy kreeg in juni de opdracht om te komen... met ideeën voor een verdieping van de Economische Unie. Correspondent Tijn Sade in Brussel, Tijn. En dan komt het erop neer als je die plannen van Van Rompuy leest... dat de verschillende lidstaten toch wat van de soevereiniteit moeten inleveren. Gaat dat de meeste niet te ver? Ja, het zijn de zogeheten bouwstenen hè, voor zeg maar de remake van Europa. En zoals je zegt, die verbouwing die uh, Van Rompuy voor ogen heeft, die gaat ver. Allemaal bedoeld natuurlijk om uit die schuldencrisis te raken... en om uh, een crisis uh, zoals nu in de toekomst te voorkomen. En dan gaat het om geld uh, weliswaar, maar dan raak je ook meteen natuurlijk de politiek... nou heel snel even als het gaat even om geld en de verbouwing, de concrete plannen... Van Rompuy heeft schetsen voor een nog strengere begrotingsdiscipline. Hij wil landen gaan houden aan een bepaald contract. Dan heb je het over dat je op die 3% uitkomt, die beroemde 3%. Hij doet ook nog een voorstel voor een eventuele Europese minister van Financiën. En hij denkt na over een speciale nieuwe begroting voor de 17 landen binnen de eurozone. Dus naast de al bestaande begroting die we hebben voor de voltallige Europese Unie van alle 27 lidstaten. Nou, allemaal plannen die over geld gaan, maar ja, dus vergaande politieke consequenties hebben. Want het komt er gewoon op neer dat Den Haag, maar ook andere hoofdsteden meer soevereiniteit overdragen aan Brussel. En dat ligt zeer gevoelig. Ja, en dan hebben we ook nog het punt dat uh, overal de belangen natuurlijk uh, verschillend zijn. Van noord naar zuid en inmiddels ook tussen Nederland en Duitsland. zit ook niet meer op één lijn. Dat geldt ook voor Duitsland-Frankrijk. Zijn, zijn deze plannen überhaupt haalbaar? Gaan ze ergens uitkomen, denk je? Nou, laten we ons vooral inderdaad focussen op Nederland en Duitsland. Hè? Nederland trekt zich vaak op aan Duitsland. Uh, Duitsland is duidelijk uh, wat, wat soepelig uh, als het gaat om van Rompuy's voorstellen. Uh, Nederland gaat wat meer op de rem staan. Dat zagen we de afgelopen dagen al. Het demissionair kabinet zei al meteen uh, over, dat, uh, over die nieuwe eurobegroting. Allemaal onnodig, vindt Nederland. Uh, Nederland heeft sowieso al problemen met de huidige Europese begroting. Daar wil Nederland eigenlijk minder aan afstaan. Nederland vindt ook dat er een verkeerd signaal vanuit gaat... Eh, met zo'n nieuwe eurobegroting... die dan landen in problemen tijdelijk eh, bij zou moeten staan. Want, vindt Nederland, het neemt alle prikkels weg... om in zo'n land eerst zelf orde op zaken te stellen. Ja, nogmaals, eh, Angela Merkel, Duitsland eh, is duidelijk wat soepeler. Vindt het een goed idee om over verder te praten vanavond. Ja, moeilijk dus om te zeggen hoe dat hier vanavond aan de vergadertafel loopt... wat wel en niet haalbaar is. Zeker is wel dat het hele zware onderhandelingen gaan worden... Ja, klinkt nog niet, Tijn, als een akkoord vanavond. Nee, zeker niet. Deze top is echt bedoeld om van gedachten te wisselen... Hè, om een bepaalde richting in te slaan... Maar ja, uh, je moet wel bedenken als bijvoorbeeld dimissionair premier Rutte vanavond aan tafel instemt met bepaalde plannen. Dan wordt het wel heel moeilijk om daar zonder gezichtsverlies weer daags na de top op terug te komen. Maar het blijven dus inderdaad gesprekken, zodat Van Rompuy daarna door kan schaven aan zijn plannen. En dan moet er in december uh, moet er wat concreets uh, uit, uh, uit de bus komen. Dan moeten er knopen worden doorgehakt. En dat... Uh, Echte concrete, wat vanavond wel op tafel ligt, dat is de zogeheten bankenunie. Dat moet gaan voorzien in streng bankentoezicht, daar is haast bij. Want dat bankentoezicht dat is een noodzakelijke basis... om bijvoorbeeld eh, vervolgens eh, ja, banken, eh, crisis, eh, eh, banken met problemen... In, eh, in landen als Spanje te hulp te kunnen schieten. Dus eh, ik denk dat de discussie over dat bankentoezicht vanavond... de meeste tijd zal opeisen. Mm. Hey, uh, ligt Samaras nog op tafel, uh, denk je? Ik vrees al dat je het zou vragen. Officieel. <laughs> de Grieken. Uh, ja. Elke top. Uh, een top zonder Grieken kan niet. Nee, uh, nou, uh, officieel uh, staat Griekenland, maar ook Spanje. Uh, de problemen daar, uh, die staan niet op de agenda. Gisteren is wel de zogeheten trojka. De, de rekenmeesters uh, van de Europese Commissie. En de Centrale Bank. En het uh, Internationaal Monetair Fonds. Die zijn daar onderzoek aan het doen. Die zijn teruggekeerd uit Griekenland. Nou, er kwam een beetje een een braaf persbericht dat ze in goed overleg met de Grieken uh, veel vooruitgang hebben geboekt. Maar ja, het echte rapport van die trojka die laat nog uh, dat laat op zich wachten. Dus staan uh, de problemen in Griekenland en in Spanje niet op de agenda, maar er zal uh, vast toch wel over gesproken worden. Alleen al uh, vanwege het feit dat miljoenen uh, Zuid-Europeanen op dit moment hun baan kwijtraken. En de Noord-Europese landen, Nederland, Duitsland en Finland, voet bij stuk houden. Gewoon verder met snoeien maar er is dus een kans dat deze top toch door tegenstanders... van dat harde bezuinigingsbeleid zal worden gebruikt... om uh, dit uh, toch ter discussie te stellen. Ja. Nou, gelukkig is er altijd weer een top. Ergens in december. Dankjewel. je Sade Tijn vanuit Brussel. De Wietpas moet landelijk bij 1 januari worden ingevoerd. Maar de kans is nog maar heel klein dat dat ook daadwerkelijk gebeurt. Hoe ziet u zo meer over naar de verkeersinformatie? Wijnandswaan bij de ANWB, loopt het nou eindelijk wat af? Nou, langzaam hoor. Het is ook ongelijk verdeeld. Rond Amsterdam is het gewoon hartstikke druk. Bij Utrecht is niks aan de hand. Het komt door de ongelijke verdeling qua neerslag. Rond Amsterdam regent het. Een ongeluk op de A12 Den Haag richting Utrecht veroorzaakt. via bij Zoetermeer 5 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. De andere kant op 13 kilometer, kijkers. En op de A44 staat een lange file, Den Haag, Amsterdam, Voorknoop en Burgerveen. 11 kilometer door een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Nou, eens even kijken of ons luxe paardje zijn mond leeg heeft. Inmiddels, Mark Robin Visser. Waar ben je? Oh ja. Ik heb nog zo'n heerlijke zalm nasmaak ja. in mijn mond. Van dat ontbijtje van net in dat restaurant. Het zag er goed uit. Ik heb het naar de foto uh, ja, gezien en, trouwens. Maar goed, dat, dat, dat zag er prachtig uit, Mark Robin. Ja? Ja, het zag er prachtig uit. En ja, jij ook? We gaan het ook even op nos.nl ah. publiceren straks. En dat is natuurlijk zalm die wordt speciaal gevangen in, uh, weet ik veel, in, uh, in Amerika ergens. En dat wordt dan direct naar dat restaurant gebracht. Maar ja, de meeste zalm die wij als eenvoudige burgers van dit land consumeren komt natuurlijk uit de supermarkt. En dat wordt dan aangeleverd onder andere door die firma Foppen. Dat is echt een hele grote onderneming. Die heeft ongeveer 80% van de, van de zalmleveranties, doet die in Nederland. Hè. En eh, die levert dus bijvoorbeeld ook aan de co-op in het pittoreske Rossum. En de co-op is onder andere van mevrouw Den Boer. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het nou met de zalm hier? Ja, nog uh, eigenlijk de verkoop is gestagneerd, zeg maar. Gestagneerd. Ja, ja, ja. Ik verkoop uh, normaal een pakje of 50 in de week en nou. Is het uh, drie, vier pakjes? Ongelooflijk, ja. Ja, ja. Ik was net in het Oude Veerhuis. Dat is hier tien minuten vandaan. Die hebben sinds twee weken bijna gewoon lege avonden. Ja, ja. Of één of twee eters. Ja, ja. Ja, dus het hakt er echt wel in? Ja, dat klopt. Ja, heb ik gehoord. Ik was vanochtend bij uh, Vishandel Neerbos, hier ook niet, uh, niet al te ver vandaan... aan de overkant van de rivier, en die vertelde... ja, er wordt, is ook wat minder vraag, dat merken we wel. En ik heb begrepen uit een rondgang van het ANP... dat het gemiddeld landelijk toch 20, 25 procent minder is... Ja, vanwege ja. die Salmonella-affaire, ja, ja. hè? Ja, en terwijl het, het jammer eigenlijk is, of het jammer... Het is, dat het eigenlijk achteraf helemaal niet aan de zalm ligt. Het is uh, bij de productie daar... Uh, ja, daar is het, is bij Foppen is het, is het, het fout gegaan. Ja. Nou, laten we eens even kijken wat u hier heeft. Uh, u heeft hier Noorse zalm op kaart. Ja, die is alweer van Foppen. Die is en van Foppen? En kan je dat ook zien als consument? Hey, hebben jullie zin in een stukje zalm trouwens, of niet? Oh, oh, ik ja. Ja. <laughs> eh. Ja, ja, nee, niet nu. Niet nu? Niet nu, nee. Niet nu. nee. <laughs> Waarom niet? Nou, een beetje, oh, het is een beetje te vroeg. Ja, geen zin nee, Maar meer vanwege ook... Heeft u heb onlangs nog zalm gegeten of loopt u ja, er tuurlijk. met een grote bocht? Wel, nee, natuurlijk niet. Nee? nee. nee. Ben niet zo bang aangelegd? Nee. nee. Oké, okay, kijk. Nou ja, maar goed, mevrouw Den Boer vertelt net... er wordt bijna geen zalm meer verkocht in de winkel. Nee, dat weet ik, ja. Maar ja... Wat zegt u? Mensen zijn toch bang geworden. Ja. ja. Maar u niet? Nee. Nee. Okay. Maar ik, zie ook, ik zou denken, van, nou, als het dan zo slecht gaat met die zalm... gooi je hem dan in de aanbieding, mevrouw Den Boer. Nee. Is dat niet een idee? Nee, nee dat is geen idee. Nee, dat dat is lijkt, geen idee? Nee, dat lijkt me nou geen goed plan. Ik maar u heeft hier behoud. een kaartje in, in de hand en staat er dan op... Ja, inderdaad, er staat ja, op dat het van Foppen is. Ja, maar die, het, alles is weer vrijgegeven. Ze zijn volop aan het produceren. Ja. En de warewet uh, heeft alles weer goedgekeurd. Dus ze zijn volop aan het produceren. Dus ik hoop dat, uh, dat het zo over is. Dus wat is nou de boodschap aan de consument... Ja. Kom op, allemaal vanavond, een mootsalm in de pan. Precies. Niet zeuren, mee. goed kouwen en doorslikken. Ja, juist. Ja, zoiets. En dan maar hopen dat het, dat het dat goed het gaat. Is, ja, want er is niemand bij gebaat bij dit niet. En het is natuurlijk verschrikkelijk dat er... Ja, en het is ook gewoon heel, erg, ja, gewoon heel erg lekker. Ik kan niet anders zeggen. Nee, nou, Mevrouw Den Boer, ik wens u succes met de handel. Dank u wel. En ik zou zeggen, de groeten Rossum. Mark Robin visser met zijn zalm vanochtend. De foto's komen nog op uh, nos.nl. Kijk, kijk, stukje zalm, wijntje erbij. Nou, kan ook nog wel eens tegenvallen, want de wijnoogst Dit jaar valt wereldwijd tegen. Er wordt zo'n 6% minder wijn geproduceerd dan normaal. En dat komt door het koude voorjaar en de natte zomer. Ook op Nederlandse wijngaarden hebben ze een kleinere oogst. Verslaggever Menoremaier bij wijnboer Johan van der Veld op schouwen En daar wordt de oogst net binnengehaald. Welkom in zonnig Zeeland. We gaan vandaag weer lekker plukken. Kijken of dat we de observat vandaag klaar kunnen maken. Het is belangrijk dat we nog steeds op blijven letten op de groene trosjes. We plukken alles in twee keer, dus we blijven nog wat trossen hangen die, echt die, die nog redelijk groen zijn. We plukken alleen de gele trossen en de trossen. Een enkeling zit wat rot in. Ik probeer het rot eruit te knippen. Ja, verder vergeet de plukmap niet, zet uw kruisje. Dat is belangrijk voor de flessen wijn die u te goed heeft komend voorjaar. En uh, ja, ik wens u een bijzonder fijne dag. En dan is het op naar de wijnranken in de Zeeuwse klei. En ik word daar met een trekkertje heen gereden. Zit het in de bak waar de druiven zo meteen ingegooid worden. Bij de ranken waar de plukkers inmiddels bezig zijn. Ja, Hoe zien ze eruit? Goedemorgen. Ze nee, zien er een hartstikke goed uit. Wat dat betreft er is niks mis. Maar je moet droog worden. Dat is het belangrijkste. Dat... En de instructie was alleen de gele druiven? Ja, de gele druiven. En ook waar, waar rottingen begint dat wegknippen, ja. zeg maar. Dat, uh... Is het minder dan anders, dan andere jaren? Nee, ja, het is een nat jaar yeah, geweest. De ja. natuur is 14 dagen later. Ja. De bloei was eigenlijk dit voorjaar ook 14 dagen later. En dat haalt zomaar niet in. Dus uh, daarom zijn we gewoon later met het hele seizoen. Maar voor de rest de kwaliteit. Ja, dat ziet er goed uit. En kijk ook een beetje waar de steeltjes beginnen te verkleuren. Die zijn rijp. Op het moment dat de steeltjes groen zijn... dan moeten ze even blijven hangen. Dus we doen er twee knippen dit jaar. Dat... Uh... We moeten toch proberen zo goed mogelijk kwaliteit te halen. Dat is het de belangrijkste van alles. Is. Johan van der Velde. We staan inmiddels bij de wijnranken. Ja. Ik hoorde net dat het op zich er goed uitzag. Ja, het ziet er heel goed uit. We hebben, we hebben eigenlijk niks te klagen. Zoals ik zei, een paar druifjes minder. Dat is helemaal niet erg. En uh, de kwaliteit, daar gaat het om. Ja. Er komt net een, een van de plukkers aan met een kistje. Ze moesten de, de, de gele druiven plukken. Ja. Je ziet dus eigenlijk hier wat, uh, ja, wat we bedoelen. Ja. Uh, het is prachtig mooi uh, geel, doorzichtig. Uh, je, ziet, uh, je ziet de pitjes zitten. En dit is, uh, dit is rijp. Uh, moet, je maar, uh, moet je maar proeven. Zoet met een zure afdronk. Hm. Wat wordt het? Zuurtje zit er altijd in. Dat hoort. We maken droge wijnen. Uh, we zitten hier pal aan de kust. Mosseltjes, oesters. Gaat ideaal erbij. Ja, ja. Ja, ik heb 33 jaar gefigureerd bij het RMS-journaal. Dat ja. was ook heel leuk om te doen, hoor. Maar ik ook blij dat ik eraf ben, want nu kan ik lekker druiven plukken. Tenminste. Onder het plukken worden de hobby's uitgewisseld. En het verleden. Ik had eigenlijk niet willen zeggen wie deze vrijwilliger was. Ik denk, dat nee. moeten de luisteraars maar raden. Maar nu heb je het zelf al verraden. Harme Sisse, ruim 30 jaar het journaal. En nu in de regen druiven en het plukken in Zeeland. Ja. Dat is heel interessant. Dat is wat maar wat er... ik veel interessanter vind, hoe is het met de druifhoogst? Nou, redelijk goed. Er zijn mooie, mooie trossen bij... Een paar jaar geleden hadden we veel rot erin en uh, meeldouw. Maar dat ja. is allemaal weg. Het wordt steeds beter. Ik kan het natuurlijk aan de baas vragen. Ja. Maar hoe is de wijn? Hoe ja. smaakt die hier? Dus is... Jullie krijgen, begrijp ik, flessenwijn. Ja, een fles per dagdeel. Ja. Dus als ik deze ochtend klaar heb ik weer een fles erbij. En de wijn is voortreffelijk. Ja. Meer dan voortreffelijk. En 2012 wordt ook wel een goed jaar? Ja, nou, of het een goed jaar wordt. Steeds beter. Hoe ouder die wijn ranken, hoe beter de wijn. Ja. Dat geldt voor alles, in. Ja. Hoe meer je, je ervan drinkt? Oh, oh het was een steek om water. Nee, nee, nee, nee, helemaal niet. Okay. Hoe meer je, je ervan nou drinkt, bij. hoe lekkerder het wordt. Het gaat trouwens om witte wijn en hij heet schouwen druiverland. Jazeker. Het gaat trouwens uh, een stuk minder met de Franse wijn. De oogst valt daar erg tegen door hagel en droogte. Hoorde u al over van Ron Linker, onze correspondent. Lees daar meer over op onze site, nos.nl. Het was een compliment. Oh, dank je. Bijna half tien. we naar het NOS Radio 1 journaal. Ik word er mm -hmm. De kans is klein dat de wietpas in de huidige vorm wordt ingevoerd op 1 januari. De wietpas valt bij gemeenten en klanten bepaald niet in goede aarde. We hebben er al regelmatig over bericht in het Radio 1 voornaam Daarom wordt er nu in Den Haag en in gemeenten... aan een versoepeling van de wietpas gewerkt. Ilan Sluis, justitieredacteur van de NOS, volgt dit dossier. Ilan, goedemorgen. Goedemorgen. Aan nou, wat voor versoepeling moeten we denken? Is de wietpas van de baan, denk je, zoals die nu bestaat? Nou, in zijn huidige vorm lijkt hij wel zo langs de tijd gehad te hebben. Er zijn altijd twee belangrijke elementen bij die wietpas geweest. Dat is het ingezetene criterium, dus dat je geen wiet mag kopen als je uit het buitenland komt. Uh, en het besloten clubprincipe. En waar het nu op blijkt is dat het besloten clubprincipe, en dat is eigenlijk de feitelijke wietpas, uh, wordt losgelaten. En dat betekent dat je als je wiet gaat kopen je als Nederlander niet meer hoeft te registreren. Maar dat je in de coffeeshop waarschijnlijk wel moet aantonen dat je woonachtig bent in Nederland. Ja. Dat is uh, waar het... Waarschijnlijk naartoe gaat. Precies. Nou, die Wietpas-Iran was bedoeld tegen drugstoerisme en de overlast op straat. Zien de gemeenten die gevolgen ook? Jazeker. Er zijn natuurlijk heel veel gemeenten die in bezig zijn. De waren is ingevoerd met evaluaties en onderzoeken naar die wietpas. Um, en de, de, de meeste cijfers daarover zijn nog niet bekend. Die onderzoeken komen over het algemeen volgende maand allemaal uit. Maar de tendensen zijn wel duidelijk. Hè? Uh, de, de Nederlanders blijven weg uit de coffeeshops, de straathandel neemt toe, uh, maar de buitenlanders blijven ook weg. En dat zien de meeste gemeenten, zeker in het zuiden, toch wel als een positief punt. Ja, ik kan me voorstellen dat uh, bijvoorbeeld uh, Amsterdam daar heel anders over denkt. Want in Limburg hebben ze last van de drugstoeristen. Maar Amsterdam, die heeft er ja. wel uh, plezier van volgens mij. Ja, zeker. Kijk, voor, de, voor Amsterdam zal uh, het compromis wat nu in de maak is... waarschijnlijk ook niet genoeg zijn. Er komen 7 miljoen toeristen per jaar naar Amsterdam. En een kwart daarvan bezoekt de koffieshop. Uh, dus het is een grote toeristische trekpleister. En Amsterdam vreest natuurlijk dat of die toeristen wegblijven... of dat die toeristen op andere manieren op zoek gaan naar, uh, naar Wiet. Het zit er niet in dat bijvoorbeeld Amsterdam een andere regeling krijgt. Hè? Het zal landelijk worden. Uh, het zal waarschijnlijk een landelijke regeling worden. Het is natuurlijk wel afwachten uh, in hoeverre gemeenten daar nog zelf invulling aan mogen geven. Hè? Of er uh, bijvoorbeeld voor Amsterdam uh, nog ruimte is om nou, nog soepeler om te gaan met de regels die er dan zo meteen gaan gelden. Hey, en wanneer weten we zeker of uh, de wietpas er komt en in welke vorm? Heeft het kabinet er nog iets over te zeggen bijvoorbeeld? Wat nu onderhandeld? Ja, nou, ja, ja, zeker. Iedereen zit er eigenlijk al weken op te wachten. Hè. De, de, de gemeente, de grote, vier, uh, de grote vier steden voorop, die lobbyen al maanden uh, bij, uh, bij het kabinet voor versoepeling. De VNG uh, doet dat ook. Uh, en nu in de formatie is natuurlijk juist uh, de tijd om dat allemaal te gaan regelen. Um, en ja, er wordt over gesproken. Er wordt constant gezegd van ja, het is voorbij. Beide partijen niet echt een heel belangrijk punt. Het kost geen geld het afschaffen. Um, beide partijen, ja, de een wil het wel houden, de ander wil er wel vanaf. Maar ja, echt uh, hoog oplopen zal dat niet. En het zal ergens tegen uitgeruild gaan worden. Uh, het zal besproken worden na de moeilijke zaken in de kabinetsformatie. Dus misschien nog enkele weken, dan weten we waarschijnlijk meer. Oké, okay, in ieder geval geen breekpunt. Ilan Sluis, justitieredacteur van de NOS. Dank. Bijna half tien einde van dit NOS Radio 1 Journaal. De Caro neemt het over op Radio 1. Sven Kokkelman, Goedemorgen. Dag Marcel, goedemorgen. Wat ga je doen? Jawel, GroenLinks heeft een nieuwe voorzitter. Zij het een tijdelijke. Gisteravond maakte hij kennis met het interimbestuur en vanochtend komt hij bij ons zometeen uitleggen wat er moet gebeuren bij die partij. Verder, de burgemeester van Tilburg, Peter Noordaan, vindt dat wij van de Media de overheid maar voor de voeten lopen als het om crisisomstandigheden uh, gaat. De crisiscommunicatie in de weg staat. En hij vindt dat de overheid dan maar moet gaan bepalen... met welke deskundigen wij gaan praten oh ja? en met welke niet. <lacht> Goed idee. En Zeeland is toe aan een nieuw deltaplan. Deze keer om de werkgelegenheid binnen de Zeeuwse dijken te houden. Daarover gaat het zometeen bij de KRO. Uh, naar het nieuws van half tien, hier is Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. In Kunduz ligt nu ook de Nederlandse opleiding van onderofficieren van politie stil. Volgens Buitenlandse Zaken lijkt Afghanistan zich niet aan de afspraken te houden. Politiemensen zouden ook buiten Kunduz worden ingezet. En de opleiding van gewone agenten in Kunduz was al gestaakt. Grote energiebedrijven verlagen volgend jaar hun tarieven. Dat komt doordat er minder vraag is naar gas. Aangenomen wordt dat gezinnen op jaarbasis 80 euro goedkoper uit zijn. Al kan dat voordeel kleiner uitvallen als de belastingen omhoog gaan. Verfproducent Axo Nobel heeft in het derde kwartaal... een verlies geleden van 2,4 miljard euro. Axo schrijft eenmalig 2,5 miljard af op zijn verfactiviteiten. Omdat in Europa en de VS de vraag naar verf afneemt. Zonder die afschrijving boekte Axo winst. En zojuist is het CBS gekomen met cijfers over de werkloosheid... en over het consumentenvertrouwen. En die cijfers zijn ingezien door economieredacteur André Meijema. Ja, een maand geleden waren de consumenten ietsjes minder somber... Over de economie maakte ze nog wel zorgen over de eigen portemonnee. Maar het CBS meldt nu zojuist dat we deze maand... weer minder vertrouwen hebben gekregen in zowel de economie... als onze eigen financiële situatie. De index voor het consumentenvertrouwen, zoals dat heet... stond op min 29, en komt nu uit op min 32. En dat dalen van vertrouwen heeft vooral te maken met zaken... als de zomer is voorbij, de vakantie is voorbij is weer begonnen, schooljaar is weer begonnen, kost hoop geld, economie wil maar niet herstellen, zorgen misschien over je baan en dus je inkomen en het leven is duurder geworden, want per 1 oktober is de btw omhoog gegaan naar 21%, en dus zal er minder besteed worden, worden grote aankopen uitgesteld en zijn consumenten dus ietsjes minder positief over hun portemonnee. Zoals gezegd, zorg over de baan en dus je inkomen, want ook de werkloosheid blijft stijgen, want het CBS heeft ook de cijfers over van de werkloosheid in de maand september eh, bekendgemaakt en de trend zet door. In september kwamen er 5000 werklozen bij, in totaal zitten er nu 519.000 mensen zonder werk. En dat is 6,6 procent van de beroepsbevolking. André maar met de nieuwste CBS-cijfers. En dat was gelijk ook het nieuwsoverzicht. Nu verkeersinformatie. Vooral rond Amsterdam was het een hele drukke ochtendspits... door de regen en een aantal ongelukken. Dat zien we nu nog steeds. Vooral op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Daar heeft u veel vertraging. Tussen Badhoevedorp, tussen Beverwijk en Badhoevedorp. 13 kilometer file nog. En ook de A10 is nog lang niet filevrij. De ongeluk op de A12 vanuit Den Haag veroorzaakt behoorlijk wat vertraging bij Zoetermeer. 4 kilometer fiede, de linker Rijnstrook is dicht. De kijkersfile aan de andere kant is nog veel langer, tussen Zevenhuizen en Noodorp, 10 kilometer. De A16, Preda richting Rotterdam, na een ongeluk met een vrachtwagen bij Zevenbergse Hoek, 4 kilometer fiede. Verderop tussen Zwijndrecht en de Van Noordbrug 10. Na een ongeluk, daar is de weg weer vrij. En de A44, Den Haag richting Amsterdam. Voorknopend Burgerveen, 8 kilometer. Na een ongeluk, maar ook daar is de weg weer vrij. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. De burgemeester, GroenLinks-voorzitter gaat scherven rapen. Burgemeester van Tilburg wil af van paniekzaaiende deskundigen bij rampen. Oslo profileert zich als de stad van de vrede en het ochtendtumeur van Henk Spaan. Het is 3,5 over half tien. Dit is de Cairo met Goedemorgen Nederland. Marcel Dekker is vanochtend in Amsterdam. Rondvaartboten, lijndienstboten, salonboten, watertaxis... legaal of illegaal, ze vervoeren allemaal passagiers... door de grachten van Amsterdam. En het zou Amsterdam niet zijn als dat misschien uitloopt... op een heuse watertaxi-oorlog. Volg ons op Twitter, hashtag radio en reacties... en vragen kunt u ook kwijt op goedemorgennederland. GroenLinks, dames en heren, heeft een nieuwe tijdelijke voorzitter. Eduard van Zuilen is zijn naam. Hij is burgemeester van het Groningse Mentorwolde, maar voor velen onbekend. En dat gaat nu veranderen. Meneer van Zuilen, goeiemorgen. Goeiemorgen. Waar u zin in heeft. <laughs> nou, uh, zeker. Zeker? Uh, ja, zeker zin. Kijk, Ik zit, uh, zit net als die andere 25.000 leden van GroenLinks... Uh, op de bank te kijken naar uh, wat er allemaal gebeurt. En dan valt er een beeldje uh, in de bus, dat gericht is aan alle leden... Een uh, melding van de toezichtsraad van ja. uh, help ons. En als u denkt over uh, enige kwaliteiten te beschikken die ons kunnen helpen, meldt u dan. Ja, er waren 150 mensen die zich hebben aangemeld. Ja, mooi hè. Nou, een beetje vreemd als een partij zo in de deuken ligt. Nou, het geeft vooral denk ik aan dat er uh, a, heel veel betrokkenheid zit bij, uh, bij de leden. En b, uh, nou ook heel veel kwaliteit. Want van die 150, die, uh, nou ja, zes zijn er geselecteerd voor uh, het bestuur. ja. Uh, en van die anderen hebben we heel veel gezegd uh, van wij willen ook als er geen bestuur zit, worden toch heel graag bijdragen. Dus ik heb er ook een, uh, een lijst met namen van gekregen ja. waar wij als bestuur gebruik van kunnen maken. Goed, u bent interim voorzitter. Uh, ho Hoe lang blijft u eigenlijk als interim voorzitter? Uh, tot het uh, eerstvolgende congres en dat is gepland ergens in maart. Dat is niet zo lang. Uh, nee, dat is ook niet de bedoeling, want uh, zo snel mogelijk moet de partij weer op, een, uh, op de reguliere manier worden geleid. Dat betekent dat er gewoon gekozen bestuurders uh, in moeten. En wat gaat u dan de komende maanden doen uh, tot aan dat partijcongres, behalve dan dat partijcongres zelf voor de, uh, voorbereiden? Maar u bent geen congresorganisator, dus dat zou ook iemand anders kunnen doen. Dus wat gaat u doen? Nee, we dragen er wel de verantwoordelijkheid voor, maar we organiseren het zeker niet zelf. Uh, nou, wat, Kijk, het is een partij, die, uh, het is gewoon een vereniging. En die moet uh, gewoon bestuurd worden, hoe dan ook. Dus uh, net als iedere andere vereniging, van voetbalvereniging tot partij. Ja. Uh, dat moet sowieso gebeuren. En daarnaast, uh, kijk, er is de grote verontrusting bij de leden, nog even afgezien van de kiezers. En wij zullen ons in de komende maanden heel erg bezighouden met het uh, nou, met die leden in gesprek gaan. Uh, de verbinding weer maken tussen allerlei lagen in de partij. Allerlei organen. Uh, Zorg dat iedereen vooral zijn eigen werk doet. En uh, zich wat minder bemoeit met het werk van de ander. Uh, nou, laat ik zeggen, verbinden, rust brengen. Energie erin en zorgen dat al die, uh, nou, al die zeer betrokken leden weer, uh, zich weer thuis voelen in die partij. Ja, begin deze maand twitterde u nog GroenLinks heeft gezwabberd van VVD CDA. En dat doet het op de Koendersmissie in het Lentaakkoord Via P van de A SP naar P van de A D66, de week voor de verkiezingen. Geen partijleider kan dat uitleggen. Vooral dus behoefte aan vaste koers. Dan komt leiderschap ook goed. Ja, dat is mijn overtuiging. Ik dacht dat er toch een commissie aan de slag moest om uit te zoeken wat er is misgegaan daar bij u? Ja, dat klopt. De commissie van Dijk, die, die kijkt naar wat er, uh, hoe het zo gekomen is, zeg maar. Dit bestuur dat gaat in de gang met het heden en de toekomst. Maar uh, dat, die, die, die, die, die tweet die laat vooral zien hoe ik uh, zelf in, uh, in, in, uh, in leiderschap sta. Dat betekent, je gaat uitvoerig met elkaar in gesprek. Ja. Daar komt er uiteindelijk iets uit uh, waarvan je met z'n allen zegt... ja, zo gaan we het doen en vervolgens hou je de koers. Ja. En dat is uh, denk ik ook op dit moment heel erg nodig. En dan heb ik het vooral de verantwoordelijkheid voor uh, de organisatie... en de Tweede Kamerfractie voor uh, de politiek. Ja. Hebt u met genoegen gekeken naar het optreden van uw voorganger? Uh, dat is nou net iets waar die, uh, die commissie zich mee bezig moet houden... en daar doe ik maar even geen uitspraak aan over. Oh, je hebt toch wel een opvatting... Ja, ik heb zeker een opvatting. Dat is die, en die andere is... 25.000 leden. En die, is... Die, ik... die is niet relevant, want als de voorzitter van... De... Nou, maar die is wel relevant, want u bent de interim partijvoorzitter. Nou ja, en... Dus is uw opvatting, hoe dan ook, voor de partij relevant? Mijn, uh, mijn opvatting is dat er op dit moment uh, heel veel werk aan de winkel is. En uh, onderzoek naar uh, hoe het zo gekomen is en uh, de rol van de, het vorige bestuur... Uh, die wordt door Nel van Dijk onderzocht. Ja. En daar zullen we het later in uh, nou, het voorjaar over hebben. Ja, maar dat was de vraag niet, hè? Nee, maar goed, ik, uh, u gaat over de vragen en ik ga over de antwoorden. Ja, <laughs> ja. ja u wilt er gewoon geen antwoord op geven? Uh, ik vind het niet, uh, uh, niet helpen in de huidige situatie... die de nieuwe voor voorzitter daar allerlei uitspraken over gaat doen. Ja, maar goed, als u had gevonden dat ze het geweldig had gedaan... had u dat gewoon kunnen zeggen, ongeacht die commissie. Dus uh, de opvatting ligt in een iets ander deel uh, van de waarheid, zal ik maar zeggen, besloten. Ik denk dat als zij... Uh, kijk, het feit dat ik er zit... betekent dat er iets aan de hand is. Ja, dat lijkt mij ook. Goed, er is inmiddels een nieuwe fractievoorzitter in de Tweede Kamer, Bram van Ooyek. Ja. Die staat echt bekend als ouderwets GroenLinks. Is dat ook de nieuwe koers? Ik denk niet dat Bram van Ooyek bekend staat als ouderwets GroenLinks. Nou ja, hij is hij een van de, de... van de grondleggers van, het, van de partij. Hij heeft meegeschreven aan mm -hmm. het verkiezingsprogramma, als ik me niet vergis. Ja, maar dat betekent niet dat hij zich niet meeontwikkeld heeft met de, met de ontwikkeling van de partij door de afgelopen twintig jaar heen. Ja, maar goed... Laat ik het anders vragen. Welke kant moet de partij wat u betreft op? De, de meer Femke Halsema-achtige libertaire weg, of de wat meer uh, ouderwetse Groen-Links-weg? Uh, ik denk dat er, uh, dat er een tegenstelling wordt gecreëerd die eigenlijk niet bestaat. Kijk, wat de leden verbindt, is dat ze allemaal een uh, groot hart hebben voor het, uh, het groen, zeg maar. En allemaal een uh, sociale insteek. En dan zal de een misschien wat meer in de, in, in de liberale richting zitten. En de ander wat meer in het, nou, wat ik altijd maar noem, het collectieve. Ja. Uh, dat zijn kleuren, nuances die je in elke ja. partij tegenkomt. Maar u zegt, al bij zelf, links. u zegt zelf in dat Twitter-berichtje: uh, Ik heb behoefte aan een vaste koers. Dan komt leiderschap ja. ook goed. Wat ja. is die vaste koers dan? Welke koers gaat u varen? Die wordt primair in de huidige situatie bepaald door de fractie in de Tweede Kamer. Die ga ik niet voor de voeten lopen. Want ik zei al: Het is vooral van belang dat iedereen zijn eigen werk doet. ...en de Tweede Kamerfractie gaat over de, over de huidige politieke koers. Ja, maar dan bestaat uw werk toch niet heel veel uit meer dan even passen op de partijkast... ...die niet zo heel erg gevuld meer is na de verkiezingen, schat ik zo in... ...en kijken dat er niet meer leden weglopen en of het ledenbestand wel goed wordt beheerd daar op het partijkantoor. Ja, die partijkast dat klopt en het ledenbeheer dat klopt ook. Maar uh, wat ik, waar we onze tijd vooral in zal gaan zitten, en dat geldt voor alles is is uh, het in gesprek zijn met, uh, met de leden... Uh, hoe die aankijken tegen uh, ja. de toekomst van GroenLinks... en zorgen dat uh, bevorderen dat iedereen zijn eigen werk doet. Maar meneer Van Zuijden, die leden gaan u ook vragen, wat wordt de koers? En wat vindt u van de, van, de, van de bende die de afgelopen tijd is aangericht daar bij die partij? Ik, ik denk dat die leden uh, vooral uh, daar zelf iets over willen zeggen. En uh, daar gaan wij naar luisteren en er zullen er ongetwijfeld conclusies worden getrokken. U doet me denken aan Hans Helgers, die was ooit voorzitter van het CDA... die zette hele grote oren op het Partijcongres op zijn hoofd... Om, om vooral te gaan luisteren. Ja... Het kan in sommige situaties uh, buitengewoon wijs zijn. En uh, kijk, wij zullen ondertussen doen, wat, wat, het te doen uh, wat het te doen is. We gaan uh, niks uit de weg. Maar uh, voor elkaar voor de voeten lopen moeten we vooral niet doen. Dus de dingen in de juiste volgorde en gedaan door de juiste mensen die daarvoor uh, aangesteld zijn. Hmm. Ja, het leuke kan ik voor jullie niet maken, ben ik ook al. Nee, makkelijker ook niet, moet ik zeggen. <hijf> <hijf> ik word er niet zoveel wijzer van, dat is het probleem. Um, ja, ik denk dat, dat er in GroenLinks uh, vooral heel veel behoefte is aan uh, uh, de nodige rust en, uh, en elkaar niet voor de voetbal. Maar rust, rust creëer je door duidelijk te zijn. Ja, en uh, mijn duidelijkheid is als voorzitter van de vereniging dat ieder uh, zijn eigen werk moet doen. En dat Goed. is de Tweede Kamerfractie gehad gaat over de politiek. Goed, twee dingen nog. Uh, een van de oorzaken, vermoedelijk althans, dat wordt veel geroepen uh, voor uh, de electorale... De ellende waarin u zich bevindt is de steunverlening aan de missie in Kunduz. Vandaag in het nieuws dat de opleiding voor onderofficier is stilgelegd. Ja. Is dat voor u een onderstreping van een verkeerde politieke keuze gemaakt... door de voormalige politieke leiding van uw partij? Het is een onderstreping van dat GroenLinks destijds een keuze heeft gemaakt... en dat, bij die keuze, uh, dat, er, dat er bepaalde voorwaarden aan uh, gehangen zijn... Nou, die voorwaarden, daar, daar valt nu wel over te spreken. Ik heb uh, daar overal contact gehad met Bram van Ooyek... en ja. die zal er ongetwijfeld dingen over gaan zeggen. Ja. maar of ik het vraag het kaver... u nu. Ja, u vraagt het mij. Nou, dan geef ik precies mijn... Uh, de... was, was het dit de verkeerde mijn... keuze of niet? Uh, ook daarvoor geldt dat uh, ik niet ga over wat er in het verleden over gezegd is. wel, wel kijk... een opvatting. U heb, u, u, u, was u toen, toen de keuze werd gemaakt... voor of tegen de steunverlening aan die missie? Ik uh, ben geen pacifist. Dus u was voor? Dat is een andere. Was u tegen? Kijk, wat, er in, wat GroenLinks vooral parten heeft gespeeld... Is, uh, is misschien de manier waarop het een en ander destijds uh, besloten is. Ja. En, uh, Ik vroeg u, verschil, u alleen maar of u voor of tegen die missie dus, was. Ja, u krijgt daar geen antwoord op. Waarom niet? Uh, Ik krijg geen nergens antwoord op. Verschillen verschil in opvattingen zijn er gewoon binnen de partij. Ja. En uh, dat mag. Ja. Uh, alleen we moeten wel eerst naar elkaar horen... voordat we daar uh, met z'n allen een besluit over nemen. Uh, um, uh, misschien kunt u wel uh, antwoord geven op de vraag hoe het nou met uw gemeente uh, verder moet. Want u bent burgemeester. Ja. Nou, dit worden. Dit u, worden u, met de vo ja. Dat is, is, is niet een hele grote plaats, toch? Nee, het dat dat is, dat is, dat is zelfs geen plaats. Dat, zijn, uh, dat is een, een, een, een uh, herendellingsnaam, zeg maar. Ja. of uh, Zuidbroek, dat zijn de plaatsnamen die erbij horen. Ja. En, uh, nou, dit worden heel veel overuren, dat mag duidelijk zijn. U blijft wel aan? Jazeker. En dat kan daar wel. Dat kan daar ook. Ik ga ook weer terug uh, fulltime in de, naar Mentelwolde... op het moment dat uh, deze klus klaar is in maart. En uh, ondertussen uh, nou, denk ik dat ik ongeveer 17, dagen delen de hele week zal werken. Ja. Dus het is niet zo dat u dan herkiesbaar bent... of verkiesbaar bent als nieuwe permanente voorzitter? Nee, absoluut niet. Dat bent u niet. Nee. Hebt u toch nog antwoord gegeven op een vraag? <laughs> ja, volgens mij geef ik wel antwoorden... maar misschien niet de antwoorden die je horen wilt. Dat is wat anders. <laughs> Oké, okay. één van Zuilen. De interim voorzitter van GroenLinks, ik dank u zeer. Graag gedaan. Dag. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij nieuwsgebeurtenissen die u in het bijzonder interesseert. De kostbare schilderijen van Picasso, Matisse, Monet, Gauguin, De Haan en Freud... die dinsdag zijn gestolen uit de kunsthal in Rotterdam... zijn vele, vele miljoenen waard. Maar wie bepaalt nou precies de waarde van een schilderij? Kunstkenner en adviseur Johan Bos van Rosenthal heeft het antwoord. De waarde wordt natuurlijk vooral bepaald door... wie heeft dat object gemaakt, wie heeft het schilderij gemaakt... Hoe belangrijk was die kunstenaar in zijn tijd en voor de ontwikkeling van de kunstgeschiedenis? En hoe belangrijk is dat werk binnen zijn oeuvre? Als we bijvoorbeeld kijken naar Mondriaan, een vroeg landschap van Mondriaan is relatief veel minder waard dan het late werk van Mondriaan waarin hij abstract werkte. Daarbij komt natuurlijk een aantal facetten als hoe goed is dat object bewaard, hoe groot of hoe klein is het, hoe commercieel is het. Is er een nationale of een internationale markt voor zo'n object al dus het antwoord van de kunstkenner en adviseur Johan Bos van Rosentaal. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? mailt u ons dan vooral naar Goedemorgen Nederland. voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar Amsterdam. En daar is Marcel Dekker. Ja, met achter me het Gemeentehuis van Amsterdam en voor me een mooie brede gracht met Steiger, een aanlegplaats van de, de rederij Kanaal Company. Felix Goedman, daar bent u algemeen directeur van. Goedemorgen. Goedemorgen voor de worden, uh, ja, een openbare stijger. Een openbaar stijger waar u gebruik van maakt. Ook wij, dat, waar dat ook is... wij gebruik van maken, klopt. U bent van Kanaal Company. U doet in passagiersvervoer in de grachten van Amsterdam. Hè. Met hoeveel schepen vaart u hier? Klopt, dat doen we met vrij veel verschillende soorten schepen. We doen zowel rondvaart als lijndiensten, als uh, sloepen als waterfietsen. Dus een breed pakket. Ja. U bent uh, directeur van een van de 25 rederijen, dat zijn er heel wat, die uh, zo'n beetje 100% van de markt hier in de handen hebben. Hun werk doen met een vergunning. Nou sta ik natuurlijk niet om uh, uw werk aan te prijzen. Ik sta hier omdat er ook heel veel illegale aanbieders van passagiersvervoer uh, zijn uh, als we nou eens naar augustus gaan mooie, warme zomerse dag in Amsterdam. En u vaart met zo'n rondvaartboot door de grachten. Wat treffen we dan allemaal aan? Nou, dan tref je natuurlijk een hele hoop gezelligheid aan op de grachten. Je hebt veel pleziervaart. Een, een, een verscheidenheid aan een, beroeps, beroepsmatig varende schepen. En je hebt inderdaad een, een flink aantal illegale aanbieders... die met sloepen een, ook een vorm van rondvaart maken. Ja, u noemt sloepen? Veel sloepen, veel wat kleinere bootjes. Ja, is het druk in de grachten? Uh, op mooie dagen is het zeker druk ja. in de gracht. Ja. Heeft u daar last van? Uh, last is een, uh, is een waardeoordeel. Uh, moeten we ermee omgaan? Ja, dat wel. De, voor de rondvaartschippers is het een dagelijkse taak om zorgvuldig te varen. zodat er uh, geen ongelukken gebeuren. En dat, uh, daar zijn ze gelukkig op uh, voorbereid. Ja. Uh, nou schrijft een onderzoeksbureau in een advies aan de gemeente. maak het nou nog makkelijker. Uh, om aan een vergunning te komen zodat er minder illegale aanbieders zijn en zodat het passagiersvervoer nog lekkerder in de lift in Amsterdam zit. Ik voel het antwoord al aankomen, daar bent u niet zo'n groot voorstander van. Het is een goed Amsterdamse gewoonte om, als je een illegaliteit hebt... het na een tijdje maar te gaan gedogen en daarna vervolgens ook maar te gaan vergunnen. Dat is gebeurd met woonboten en dat zou dan nu gebeuren met passagiersvaart. Daar zitten wel wat haken en ogen aan. Als je dit advies gaat opvolgen, dan is er geen enkele rem meer op toetreders in de grachten. En dat betekent dat je binnen twee, drie jaar een toename krijgt met honderden kleine sloepjes die allemaal op dezelfde openbare stijgers gaan voorliggen en gaan proberen aan klanten te komen. Dat leidt Onherroepelijk tot openbare orde problemen. U verwacht nu dat al die mensen zonder meer een vergunning krijgen. Dat is best lastig. Dat heeft u zelf ook natuurlijk ondervonden als rederij. Nee, er is toch een stok achter de deur, de vergunning... en, en de, ja, waar die vergunning allemaal aan moet voldoen. Nee, dat klopt. Ik, ik heb het dan inderdaad over als dit advies gevolgd zou worden. Wat je natuurlijk wel moet doen... is als overheid uh, regelmatig nieuwe vergunningrondes houden. En dat is gedaan in 1996, dat is gedaan in 2006. En in 2006 is uh, aangekondigd dat er een volgende vergunning in 2010 zou worden uh, gehouden. Die is niet gehouden en daardoor worden partijen terecht ongeduldig. Van, uh, want die zeggen, hey, er is mij in 2006, toen ik geen vergunning kreeg... in het vooruitzicht gesteld dat ik in 2010 een nieuwe kans zou hebben... en die krijg ik nu niet. Nou, Ik heb het volste begrip ervoor dat die mensen zeggen... wanneer komt er nou eens wat? Bent u niet een beetje bang voor concurrentie eigenlijk? Nee hoor, helemaal niet. Ik ben totaal niet bang voor concurrentie. Zolang die concurrentie niet leidt tot een totale chaos in de gracht. Want daar is niemand mee gebindigd. Daar bent u bang voor? Ja, absoluut. Ja. Um, u had het al even over stijgers. Uh, want daar wordt het dan ook heel erg druk. He? U deelt er nu al eentje met een aantal van die rederijen. Ja, er zijn veel... Of er zijn een aantal openbare stijgers in de stad en er zijn private stijgers. In hetzelfde advies van uh, het onderzoeksbureau staat dat de stijgers die nu van rondvaartreders zijn... Uh, maar openbaar gemaakt zouden moeten worden en dat iedereen daar kan, uh, gebruik van kan maken. Dat is een beetje hetzelfde als tegen mensen zeggen... goh, u woont op een hele mooie plek, uh, we vinden eigenlijk dat dit nu voor iedereen een publiek café zou moeten worden... en uw tuin, ja, daar maken we maar een park van. Laatste vraag. Ik nam het woord taxioorlog al even in mijn mond. Kort antwoord graag. Uh, gaat dat ervan komen als uh, deze vergunningen ja, eigenlijk worden losgelaten? Nou, voor de goede orde. Die komt niet van onze kant af, die oorlog. Die oorlog komt van al die kleine bedrijfjes die dan ontstaan. Die met één bootje, met heel kleine investering, dan uh, gaan vechten om een plekje op de markt. We zullen het zien. Het laatste woord is aan de gemeente. Dank u wel. Dank u. Bijdrage was dat van Marcel Dekker. Straks Oslo werpt zich op als stad van de vrede. Meijerst. 3, 2, 1, go! Deze dag, 1968. 8 meter 90! Dames en heren, ongelooflijk! 8 meter 90 ver! Ja. De Amerikaanse verspringer Bob Beeman... verbetert tijdens de Olympische Spelen in Mexico... daar ging dit fragment over. Deze dag, 15 oktober dus 1968... het wereldrecord met meer dan een halve meter. De Nederlandse atlete Mieke Sterk... later lid van de fractie van de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer... maakte tijdens diezelfde Spelen deel uit van de Nederlandse estafetteploeg. Ze werd ooit mee uitgevraagd door Beeman. Ja, dat was, dat was allemaal... maar dat was allemaal nog... ...voordat er überhaupt uh, gelopen werd. Just take my hand and come along with me. Kijk, toen de tijd was zo'n Olympisch dorp nog was... veel kleinschaliger. En alles liep gezellig door elkaar heen. En op zich waren wij best wel heel erg geïntrigeerd toen de tijd. Door die uh, uh, negeratleten, want die kwamen natuurlijk heel erg op voor hun eigen rechten. En die liepen in uh, kimono's, Afrika-stijl, maar, maar bedrukt met kranten. Mexico. We zaten er natuurlijk heel erg lang, dus ik ben ooit met hem uh, met één peesels in mijn zak. en Toen was ik natuurlijk nog heel jong en ik vond het eigenlijk heel erg eng. ben ik naar Mexico City geweest en toen ben ik benen om twee uur s middags in een soort duister hol... ...wat door moest gaan voor een dancing, waar niemand was, alleen maar wij met z'n tweeën. En ik maar steeds denken: oh god, ik weet het echt niet. En hoe kom je godsnaam terug in dat Olympisch dorp? Mexico! Let helemaal niet. Hij nam een glas Whisky en dat was gewoon voordat hij moest. Dus, dus het was alleen maar ja, ik vond het alleen maar eng en griezelig, dat weet ik nog wel. Bieman. En dat schijnt wel ver te zijn. Dat Biemen een bijzondere prestatie heeft geleverd is al snel duidelijk, maar hoe bijzonder? Voor de elektronische meting is de sprong te ver. Dus moet het meetlint worden teruggehaald. En volgens de verhalen achteraf duurde het wel een half uur voordat de uitslag kwam. Een nieuw wereldrecord waarschijnlijk, je ziet daar de vreugde sprongen van Bob Beeman. Ik heb het gezegd, maar verwacht een grote prestatie. Ik heb gezegd 8,40. Ik heb willen zeggen 8,50. 8 meter 90, dames en heren, ongelooflijk, 8 meter 90 ver. Ik weet van God niet meer waar ik was, hoor, op het moment dat hij dat sprong. 8 meter de hele wereldspronger toen bovenop omdat het natuurlijk toen dat hij een heel uitzonderlijke prestatie was. Werkelijk ongelooflijk. Bijna 9 meter. Het ongelooflijke record van Beamen houdt bijna 23 jaar stand tot 30 augustus 1991 om precies te zijn. Tijdens de wereldkampioenschappen atletiek in Tokio is Mike Powell in gevecht gewikkeld met Carl Lewis. Het wereldrecord van top Piven gaat eraan en niet door Louis, maar door Paul. Ja, dat is niet. Nou ja, ons record heeft nog langer gestaan hè, in Nederland. En het laatste record, waarnaar Mieke sterk verwijst... was de 4x100 meter gelopen tijdens diezelfde Spelen in Mexico. 10 minuten lang was het een wereldrecord. 46 jaar lang een Nederlands record. Pas begin vorig jaar nee vorig jaar werd het door de huidige Nederlandse Sprinsters verbeterd. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. 7 voor 10, u luistert nog steeds naar de KRO op Radio 1. Vandaag beginnen de vredesonderhandelingen tussen Colombia en de Vark... in de Noorse hoofdstad Oslo. Uh, en dat die daar nu zijn, dat is niet toevallig. Correspondent Rob Zavelberg is daar ook in Oslo. Goedemorgen. Goedemorgen. Die Nooren nodigen dit soort strijdende partijen uh, zelf uit. Dat hebben ze vaker gedaan. Waarom doen ze dat eigenlijk? Nou, de Noorden hebben vooral ook een, uh, ja, heel hoge morele standaarden en die willen ze graag opleggen aan de, aan de rest van de wereld. Het heeft ook een beetje te maken met uh, ja, het protestantisme in het land en vooral ook het gevoel van save the world and make it a better place. Uh, daarnaast heeft uh, Noorwegen ook uh, sinds jaren een dag ja, meestal een linkse regering, uh, sociaaldemocraten en socialisten momenteel. En die uh, zetten heel sterk in op het begrip van internationale solidariteit. En je ziet dat het zogenaamde uh, soft power erg populair is. En uh, dat zelfs het ministerie van Buitenlandse Zaken een speciaal departement heeft voor vrede en verzoening. Juist, de Nobelprijs voor de Vrede is ook Oslo. Dat is ook Oslo, uh, uitgekeerd aan de Europese Unie. Ja, Goed, uh, Ja, dat is trouwens tamelijk omstreden in sommige kringen. Uh, partijen willen ook wel graag in Noorwegen om de tafel. Waar heeft dat mee te maken? Ja, Noorwegen heeft uh, na de Koude Oorlog natuurlijk een enorme uh, vlucht genomen. Uh, dus heeft zich met heel veel zaken bemoeid. Uh, heeft geen koloniaal uh, verleden. Is dus niet belast dus als, uh, als land. En uh, doen heel veel aan internationale hulp. Ze uh, zijn bezig geweest natuurlijk met de het, uh, het Oslo-akkoorden in het Midden-Oosten, uh, Guatemala, het conflict in Soudaan uh, werd mede ook uh, erop gelost. En nu uh, zijn ze dus ook met, uh, met de FARC en uh, de Colombiaanse regering bezig. Ja. Gaat hun rol verder dan uh, de, de rol van zaalverhuurder? Ja, toch wel. Ze zijn heel, uh, heel handig wat ze wat ze doen. Uh, ze faciliteren natuurlijk. Maar geven ook bijvoorbeeld uh, aan de strijdende partijen uh, een vrijgeleide. Bijvoorbeeld uh, er is wel uh, via Interpol en de Amerikanen is er bijvoorbeeld een arrestatiebevel voor uh, Tanja Nijmeijer uit Nederland. Uh, ja. Die voor de voor de vark. Uh, uh, ja, uh, strijd. Ja. Uh, maar de Noren zeggen dat ze daar uh, niet aan meedoen, dus haar niet zullen, zullen arresteren. Ze is gewoon welkom. Ja. Dat hebben ze ook gedaan bijvoorbeeld uh, uh, bij de gesprekken met de Tamil-tijgers in Sri Lanka, uh, dat er ook uh, dit soort mensen werden uh, geholpen. Ja, die Nijmeijer, overigens, hoorde ik vanochtend op deze zender, die blijft gewoon in Havana voorlopig. Hè? Daar ziet het wel naar uit, maar het laatste woord is er nog niet over gesproken. Want ze is dus wel welkom. En uh, ja, pas vanmiddag uh, uh, wordt bekend uh, wie daar uh, namens de Vark uh, aan tafel zit. Ja. Goed, uh, wie Oslo zegt, zegt ook de vredesakkoorden tussen de Palestijnen en Israël, 1993. Uh, en daar heeft uh, ook een, een vrij prominent, uh, althans later prominent geworden, Noor, uh, een, uh, een vrij grote rol bij gespeeld. Uh, is, er, is er nu weer zo'n figuur die uh, op de achtergrond al bezig was om die twee strijdende partijen bij elkaar te brengen? Jazeker. Ze zijn al minstens zes maanden in het uh, geheim zijn ze achter de schermen bezig. Dus dan ze komen nu pas aan de openbaarheid, Dus je kunt ervan uitgaan dat heel veel uh, dingen al zijn uh, besproken. En ze onderhandelen vooral op, uh, op hoofdzaken. En uh, doen dat ook vaak bijvoorbeeld in woningen. Dus dat uh, de onderhandelaars van de strijdende partijen uh, heel veel met elkaar te maken hebben en uh, elkaar veel zien, ook privé. En uh, het lijkt erop dat ze dat, uh, dat, dat succes kan hebben. Goed Rob vanuit Oslo. Volg het voor ons en we horen je terug zodra er meer nieuws te melden is over die vredesonderhandelingen daartussen tussen de Colombiaanse regering en de FARC. Dankjewel. Straks dames en heren de media lopen de crisiscommunicatie van de overheid in de weg en daardoor moet de overheid maar bepalen met welke deskundigen de media moeten gaan praten dan. Vindt de burgemeester van Tilburg. Met hem ga ik zometeen praten naar het nieuws van 10 uur. Blijf bij ons. KRO. Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Dan kom je tot twee dingen. Two things. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Vanavond. Ontwerper Piet Hein Eek heeft naar eigen zeggen de ideale baan in de ideale omgeving. Nou, dan heb je best of both worlds. Dan mag je doen wat je leuk vindt. En dan blijkt dat ook nog eens een keer lucratief te zijn. Aan de vooravond van de Dutch Design Week is Margreet Rijntjes de gast in de oude Philips fabriek. Het domein van Piet Hein Eek. Twee dingen. Vanavond tussen acht en half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Giel zegt ja en Ray en Anita zeggen ja. Ben jij al donor? Ja of nee? Want van 22 tot en met 28 oktober is het Donorweek. Een week waarin we allemaal een ander vragen om ook donor te worden. Nederland heeft namelijk meer orgaandonoren nodig. En registreren kan in een paar minuten met DigiD. Word ook donor. Of vraag een ander op ja of nee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 Oostenrijk. Uitpakken en meer beleven. Kom naar Gastijn voor een heerlijke ski- en thermavakantie. Live erbij in Ski Amadee. Kijk op Austria.info. Dit is Radio 1.